Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn aangekomen op Curaçao. Ze zijn op het eiland omdat de Nederlandse Antillen dit weekend als land worden opgeheven. De prins en prinses zijn later vandaag bij de laatste zitting van de Staten, het Antilliaanse parlement. Ze spelen een softbalwedstrijd met gehandicapte kinderen... en ze openen een tentoonstelling in het Curaçaos Museum in Willemstad. Vanavond zijn Willem-Alexander en Maxima bij de ceremonie rond de opheffing van de Antillen. Curaçao en Sint-Maarten worden aparte landen, zoals Aruba al langer is. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba worden gemeenten van Nederland. Het nieuwe kabinet bestaat vooral uit ervaren politici. De ministersploeg zal naar verwachting bestaan uit vier bewindslieden uit het vorige kabinet... Verhagen, Donner, De Jager en Van Bijsterveld... en twee oud-bewindslieden, Kamp en Schulds van Hagen... Verder telt het kabinet waarschijnlijk twee eerste kamerleden, Hille en Rozentaal, en twee tweede kamerleden, Rutte en Schippers. Tot slot lijken twee oud minister te worden, opstelten en leers. Zoals het ernaar uitziet, telt die ministersploeg drie vrouwen, dat is een kwart. Het vorige kabinet van CDA, PVDA en Christenunie telde bij zijn aantreden meer vrouwen, namelijk vijf van de zestien. Luchtvaartmaatschappijen moeten voorzichtig zijn met het transport van partijen lithiumbatterijen. Volgens de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA kunnen ze in brand vliegen en een vliegramp veroorzaken. Lithiumbatterijen worden gebruikt in onder meer horloges en camera's. Als ze aan hoge temperaturen blootgesteld worden, kunnen ze spontaan ontbranden. Passagiers die een apparaat met een lithiumbatterij bij zich hebben veroorzaken geen gevaar, maar bij grote hoeveelheden kan een kettingreactie van explosies ontstaan, waarschuwt de FAA. Mogelijk is dat gebeurd in het vliegtuig van UPS dat vorige maand in Dubai neerstortte. Dat toestel had een lading lithiumbatterijen aan boord. Het weer, een heldere nacht, later kans op nevel en minima rond 9 graden. Overdag volop zon en 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij, kon, beleeft, jij het. Het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. GFM. Met, Met nu de nacht in the air, put your hands up, put your hands up, in the air.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 En... Het ritme van Zandvoort. Zandvoort.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 Your time is up You took a sip to From the devil's cup You broke my heart There's no way después del viaje y que abrazó mi amada, pruebas el mar, mi corazón escondido, siempre se la aire entre la madrugada y el sol siempre me pierdo el sonido del mar. Every be every day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 Alar, alar, alar, alar, alar, alar. Alar, alar, alar, alar, chante Et puis seulement quand c'est fini Alors on danse Alors So